Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Oud-premier Saad Hariri van Libanon beschuldigt Hezbollah... van betrokkenheid bij de zware aanslag van vanochtend in Beirut. Bij die aanslag kwam een adviseur van Hariri om het leven. Hariri denkt dat dezelfde vijf leden van Hezbollah achter de aanslag zitten... die vanaf januari moeten terechtstaan voor de moord op oud-premier Rafik Hariri. En dat is de vader van Saad. De aanslag is niet opgeëist, vertelt journalist Daisy Moore. Dat is ook niet verwonderlijk, dat gebeurt hier meestal eh, niet zo snel. Het is wat hij zegt eh, en de spanningen tussen die twee groepen... de groep van Hariri en Hezbollah is, eh, loopt steeds verder op. Bij de aanslag in Beirut vielen vanochtend zeker vijf doden... onder wie oud-minister Sata en zijn chauffeur. Meer dan 70 mensen raakten gewond. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn drie NAVO-militairen gedood bij een zelfmoordaanslag. Een man blies zichzelf op in zijn auto toen een konvooi van de ISAF-troepen voorbij kwam. Bronnen melden dat het een paar honderd meter van kamp Phoenix was. Dat is het kamp uh, waar het hoofdkwartier van de NAVO-troepen in Kabul zit. De NAVO trekt zich volgend jaar terug uit Afghanistan. Dat is na ruim dertien jaar. Militairen van het bondgenootschap worden vaker aangevallen, meestal door Taliban-strijders. In grote delen van Groot-Brittannië zijn het trein- en wegverkeer... en de stroomvoorziening ernstig ontregeld. Dat komt door het aanhoudend slechte weer. Er is gewaarschuwd voor overstromingen in Engeland, Wales en Schotland. Storm en regen zorgen in Groot-Brittannië al de hele week voor chaos en overlast. Zo'n 15.000 huishoudens zitten zonder elektriciteit. en Zeker 1200 huizen staan blank. Hele dorpen zijn geëvacueerd. Deze man uit Kent wist weg te komen in een kano. I had my one hand on the railing, one hand on the boat. A young man in the back paddling like crazy, uh, but we got him out. Verder zijn wegen en spoorwegen geblokkeerd door omgevallen bomen. Ook het luchtverkeer heeft last van het slechte weer. In Leidschendam heeft een jongen van 13 een motoragent mishandeld. Dat was toen de agent op kerstavond de moeder van de jongen een bekeuring wilde geven. De vrouw wilde niet meewerken en toen de agent haar daarom wilde aanhouden riep ze haar zoon erbij. Die sloeg de agent een paar keer in zijn nek en zijn gezicht. Een omstander kwam de politieman te hulp. Kort daarna konden andere agenten de vrouw en haar zoon van 13 aanhouden. De Belgische voetbalclub Standaard Luik eist via de rechter... een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro van OH Leuven... een Leuvenspeler Ruitings. Die ging bij een competitieduel op 8 december... op de enkel van standaardspeler Karsjala staan... waardoor die zijn enkelbanden scheurde en een paar maanden uitgeschakeld is. Volgens Standaard Luik was het een bewuste aanval. Meteen na de overtreding deelde Carchela een klap uit... waarvoor hij een rode kaart kreeg. Hij werd ook vier duels geschorst. Ruitings werd bestraft met geel en kreeg maar één duelschorsing uiteindelijk. Het weer bewolkt, regenachtig en 8 tot 10 graden. Er staat een stevige zuidwestelijke wind en die kan aan zee nog een tijdje stormachtig zijn, ook met zware windstoten. Komende nacht en morgenochtend is het ook regenachtig, morgenmiddag wat opklaringen bij een graad of 8. Verkeersinformatie van de ANWB. Er staat nu ruim 40 kilometer file. Veel mensen die vrij zijn, gaan nu de weg op. Er zijn ook ongelukken gebeurd. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor Gooi Meer. 3 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht. De A2 van Eindhoven naar de Belgische grens. Bij Maastricht 5 kilometer. Op de A7 richting Amsterdam tussen Afritwijde-Wormer en Zaandam. 4 kilometer. Daar ligt een lading slip op de weg. De rechter rijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend Gork en Meleksmond. Staat 6 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag, welkom hier vanuit de kroon in Amsterdam. bij de allerlaatste vrijdagmiddag live met vandaag André Rauwvoet, voorzitter van de zorgverzekeraars. over hoe we de zorg goed en betaalbaar houden. Dichteres Ellen Dekwies recenseert onder andere de film Nymphomaniac. We hebben Roel Jansen, die gaat het over onze minister van Financiën. We hebben Jeroen Dijsselbloem. rubrieken van Frits Parend, Justus Van en Bert Brussen. Veel satire en veel live muziek van Simon Veenstra. Orkest van Simmel Feestra en ze gaan uitpakken zo direct, ik beloof het u. Eh, u kunt dat niet alleen beluisteren, maar ook zien. Gewoon als u hier naartoe komt natuurlijk, naar de kroon. Maar ook als u naar onze site gaat, vrijdagmiddaglife.afro.nl. Ook te zien op tablet of smartphone. En je mening geven mag ook, vinden we leuk. Twitter ons, hashtag AfroVML. Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, lag deze week onder vuur... van de ING, de bank, en van werkgeversorganisatie VNO, NCW en MKB. Want... Volgens de parlementaire pers mag hij dan politicus van het jaar zijn. Banken en werkgevers maken zich boos over zijn plannen... om bonussen bij banken aan banden te leggen. Nou is het niet bepaald voor het eerst dat hij op tegenstand stuit. Roel Janssen, financieel journalist, terugkijkend op het jaar. Uh, Roel, de, eigenlijk is hij bij, die meeste, bij de meeste conflicten altijd als winnaar uit de bus gekomen... Hè? Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. En je kunt ook wel zeggen dat hij geen vriend is van bankiers. En het bijzondere eigenlijk aan Jeroen Dijsselbloem vind ik... dat hij ook niet onder de indruk is van bankiers. En ook niet onder de indruk van hun lobby's. En dat heeft hij zich eigenlijk geen, geen bal van aangetrokken dit jaar. Ik moet ook wel zeggen, dit is wel een heel zwaar jaar voor hem geweest. Hij heeft ongelooflijk veel voor zijn kiezen gehad. Zowel in Nederland als in Europa. En uh, ja, ik kan me wel heel goed erin vinden... dat hij tot uh, politicus van het jaar is uh, verkozen. Ja, ja. En dan denk ik iets, als, als dichteres volg je de minister van Financiën? Nou, heel erg vaak, maar dit jaar niet zo. Dit jaar niet zo. Nee, nee want, want je gaat wel, daar gaan we het zo direct over hebben... in je ja. eigen werk ook uh, actualiteit verwerken... voor zover je dat niet al deed. Ja, zeker. Morgen verschijnt in NSW Next een gedicht... over onder andere Groningen en het feit dat al die gasboringen... daar de bodem doen zakken terwijl we heel langzaam het oude jaar ingaan. Kijk, zo direct meer daarover nu eerst nog even over uh, Dijsselbloem uh, door, Roel. Want die wil die bonussen van uh, bankiers beperken... tot 20% van het uh, jaarsalaris. Dat is, dat is werkelijk een ongekend scherpe grens eigenlijk, hè? Nou, ik, als je het mij persoonlijk vraagt, zou ik zeggen... zet hem op nul, die grens. Want ik maar Jan mag hij verder. Ja, hij zou eigenlijk nog verder mogen gaan. Maar dit, ik, dit ik vind werd het al on... zo revolutionair ja, gevonden. Ja, ik, ik, ik vind het persoonlijk onzin dat bankiers... Een, geweldige bonus moeten krijgen om hun werk te doen. Dat krijgen de meeste werknemers in Nederland ook niet. Ja, een eindejaarsuitkering of iets ergens. Maar dat valt toch in het niet bij die ja. enorme bedragen... die in de financiële sector uitbetaald worden. En als je nou kijkt wat ze ervoor gedaan hebben... nou, ze hebben vooral die banken opgeblazen. Dus echt... Het zou eh, nog wel minder... Maar goed, als je ja. kijkt internationaal, Europees... Ja, hè, is er, er, het, wordt, er bestond uh, natuurlijk geen enkele limiet op. Bonussen konden zo hoog gaan als je wilde. Heeft de Europese Unie heeft dit jaar besloten... nou, maximaal 100% van je salaris. Dus Met uitzonderingen als je die... Met, met dat evenwicht. 200%. 200 ja, ja, dus. Uh dat was al een beperking. Hè? Dus als je een verdubbeling van je salaris krijgt... Als, eh, en dat ja. heet een bonus, dan was dat al een beperking. Dat was al weinig, ja. Met name de City en Groot-Brittannië waren er natuurlijk erg op tegen. Want die zagen eh, natuurlijk de, de, de positie van de City daarmee onder, eh, onder druk komen te centrum in Londen. Ik, precies. Ja. En, en Dijsselbloem gaat dus nog veel verder. Die zegt niks, geen 100 procent. Wij doen het in Nederland 20 procent. Waarom nou, focuste hij zich hier? Jij zegt, oké, okay, ze verdienen het niet. Maar is dat ook zijn reden? Nou, ik denk dat ook een reden is dat hij vindt dat... Uh, ja, het politieke klimaat is natuurlijk absoluut niet zo om bankiers nog ook maar iets te gunnen... of om daar een beetje sympathie voor te hebben. En ik denk dat hij het ook wel meent. Dat hij ook vindt dat het uh, Ik wou zeggen, is het alleen is. populisme dan? Nee, ik denk dat het ook wel een, dat er een redenering achter zit... dat je uh, bankiers niet overmatig moet uh, belonen. Ook niet met bonussen nadat ze uh, de afgelopen vijf, vier, vijf jaar... toch zo'n beetje het hele financiële stelsel hebben opgeblazen. Ja, hij zegt, dit is de perverse prikkel die misschien ook dat, wel de oorzaak is nou, van de dat crisis. Is, is niet, dat zo? Niet in alle gevallen, maar in een aantal gevallen is een bonus... is toch een manier geweest waarop... Bankiers zichzelf in heel risicovolle producten hebben gestort. Het laatste voorbeeld, was, voorbeeld daarvan was de Libor-affaire van Rabobank. En zo die, die, die handelaren die die Libor-rente manipuleerden, deden dat onder andere omdat ze daarmee hun bonussen konden opkrikken. Omdat ze dus, persoonlijk zich ja, daarmee konden verrijken. Ja, ja, Dus dat moet je dus eigenlijk zo'n zo perverse prikkel Maar moet de je... oorzaak van de crisis, want dat lag ook aan een heleboel andere dingen, toch? Ja, goed, dat lag aan de huizenbubbel. En dat lag leningen, aan de slechte en dan, ja. die, die enorme hoeveelheid geld die ook in Nederland in hoe het goed in een en in uh, uh, hoe heet dat, uh, commerciële centra en wat al niet is gestoken. en zo, ja, Die hele huizenbubbel is ingestort, die mm. vastgoedbubbel is, inges uh, die is in elkaar geklapt. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke reden van de financiële crisis. Maar geweest. zeggen die banken, als we dit gaan doen, dan, dan, dan is die sector in Nederland dood. Want uh, we krijgen geen goede bankier meer hier ja, een, een van de redenen die misschien ook bij het Dijsselbloem zijn achterhoofd meespeelt... is dat hij vindt dat de Nederlandse financiële sector te groot is. Die moet echt kleiner worden. Dus je moet het ook wat minder aantrekkelijk we maken. We hebben niet zoveel banken Nederland. nodig in zo'n klein landje. Nou ja, Nederland. We hebben grappig genoeg niet zo heel veel banken. We hebben eigenlijk maar vier, vier grote banken ja. en, een heleboel, en een aantal ja. kleintjes en zo, maar die vier grote banken die zijn wel heel groot en die hebben een geweldige portefeuille. Nou, we hebben gezien wat er gebeurt als zo'n bank omvalt, hè, ABN AMRO, SNS-bank dit jaar eh, ING bijna, dan, dan, dan er ligt moet er dus hier een heel boek veel. Voor je geld ingestoken worden. Het gaat ja. over de ondergang van SNS? De val van uh, SNS Reaal van, uh, van de redacteuren van uh, Financieel Dagblad. Ik was toch geschokt om dat weer te lezen. Je denkt Jij dat als dit... financieel ja. journalist? Ja, geschokt. Hoe, uh, hoe die met name die, die, die, die vastgoedmafia in Nederland geopereerd heeft en hoe die uh, het bouwfonds heeft leeggetrokken als een soort bank voor het vastgoed wat ze financieren. Vervolgens is een deel van het bouwfonds, oh. he, Property Finance, is overgenomen door SNS, SNS ja. Reaal. En dat heeft eigenlijk heel SNS Reaal uh, de put ingezogen. En het heeft ook heel lang geduurd voordat men bij SNS Real in Utrecht door had... met wat voor geweldige puinhopen ze zichzelf hadden uh, ja, verrijkt. Laat staan op, bij de Nederlandse Bank? Maar. Nou ja, die heeft dat ook uh, niet gezien. Onder het vorige bewind hebben ze dat niet gezien en laten lopen. En onder het huidige bewind, uh, uh, Jan Seybrand, de directeur Toezicht nu... die heeft daar snoeihard op ingegrepen. En Dijsselbloem natuurlijk. Maar gaat Dijsselbloem nu werkelijk iets bereiken... als minister van Financiën, hij is nu ook voorzitter van de eurogroep, hè? Ja, ik denk het wel. Hij heeft een aantal dingen bereikt in Nederland. En grappig genoeg zie je hetzelfde model. Dat rolt hij als het ware uit in Europa. SNS uh, Bank werd uh, eind januari, 1 februari geloof ik, genationaliseerd. En daarbij werd voor het eerst het principe gehanteerd... dat de aandeelhouders en de grote obligatiehouders... al hun geld kwijt waren. In plaats van de betalen. Precies, in plaats van de belastingbetaler. Die, was ook nog eens, die zijn ook nog een stuk geld kwijt. Uh, maar er is iets van 1,3 miljard van de aandeelhouders... en de grote obligatiehouders afgegaan. Bovendien moeten de banken 1 miljard... In 2014 stortte voor de redding van SNS. Dus uh, wordt, de rekening wordt echt bij anderen gelegd. Nou, een paar maanden later heeft hij hetzelfde grapje of trucje, zou je kunnen zeggen, op Cyprus toegepast. Cyprus ging bankroet. Dat lag ook met name aan de Cypriotische banken. Allemaal heel ingewikkeld met Russisch geld en wat dan niet en zo. Ook daar werden de banken, de aandeelhouders bij de banken werden de aandeelhouders en de grote obligatiehouders werden aangesproken. Die zijn ook hun geld kwijt. Dus daar werd de hij model werd heel erg begrepen. Toen zeiden: ja, dit moet eigenlijk ook de, de aanpak ja, van de toekomst daar werd hij, zijn. Werd hij één enorm voor bekritiseerd, met name door de anglo-saxische financiële pers. Die zei, schande, hoe durft hij, hoe kan hij dat ja. doen en zo? Nee, hij heeft gewoon gelijk gekregen. Dat is nu het model wat in Europa toegepast gaat worden. Het is nu eh, kort geleden, een paar weken geleden... is het akkoord bereikt over de Europese BankenUnie... wat precies hetzelfde gaat, eigenlijk gaat gebeuren als bij SNS Real... en bij Cyprus is gebeurd. Het model Dijsselbloem, zullen we maar zeggen. Namelijk dat in het geval een bank ergens in he, de eurozone omvalt... in eerste instantie de aandeelhouders... De obligatiehouders worden aangesproken. Dan een bankenfonds. He, dus fonds met geld wat de banken zelf bij elkaar hebben uh, moeten leggen. En als dat allemaal nog niet genoeg is... Ja, dan komen de dan nationale misschien overheden, de overheden nog ja. eens een keer om de hoek kijken. Dus hij heeft eigenlijk het hele model... wat er in de eerste drie, vier jaar van de crisis bestond... overheden redden banken, heeft hij omgedraaid in... nee, de, uh, de kapitaalverstrekkers van de banken... die, die moeten uh, bloeden, die, moeten, die gaan eraan, zeg ja. maar. Uh, dan moeten de banken zelf een grote bijdrage leveren. En pas in laatste instantie... de. Ja, nou ja, er wordt wel gezegd, er zitten allemaal nadelen aan. Want A, Europa krijgt meer macht. B, er gaat ja. veel te weinig geld in dat fonds. Ja, Je kunt er ontzettend veel kritiek op hebben. Je kunt ook zeggen, er zitten straks te veel mensen aan tafel... als er beoordeeld moet ja. worden welke bank wel of niet gered moet worden. Maar dit is gewoon echt een, een, een, een aardverschuiving... vergeleken bij hoe het de afgelopen vier jaar is gegaan. Dus het is echt een kentering in het beleid... wat er in Europa gevoerd gaat worden. Jij ja, vindt het een goede minister van Financiën? Nou ja, hij heeft ook nog in Nederland nog een paar dingetjes gedaan. Hij heeft, uh, hij heeft het begrotingsakkoord erdoor gekregen. Hij legde met Prinsjesdag een, een begroting op tafel waarvan eigenlijk duidelijk was: die gaat het niet halen in de politiek. Hè? Te weinig steun, in de Eerste Kamer. Uh, toch onder de leiding van Dijsselbloem... hebben ze die drie andere partijen erbij gekregen. Dus hij heeft een veel bredere politieke basis weten te uh, scheppen voor, voor het kabinet. Daar ja. waar Rutte hem dankbaar voor Dan zijn. Om ook in de Eerste Kamer nog een meerderheid te vinden. Ja, en die ja. krijgt hij die bezuinigingen van 6 miljard. Wat je er ook verder van vindt, maar die krijgt hij er gewoon fluitend doorheen. En uh, dat heeft hij ook voor elkaar gekregen. Krijgen. Ja, en dan als laatste nog als kerst op de, op de pudding als het ware. Uh, kers op de taart uh, die, uh, die aankondiging dat de bankiers nog maar 20% bonus mogen krijgen. Maar gaat dat werken? Ik bedoel, dan verhogen ze toch gewoon de vaste salaris. En dan krijgen ze nog maar 20%, maar dan ja, is het ook weer heel veel. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar je moet ergens beginnen. Je kunt moeilijk zeggen, uh, we laten de salarissen ongemoeid. En we gaan, laten de bonussen ook ongemoeid. Dus je hebt, aan één kant wordt de druk uitgeoefend. En dan moet je maar zien hoe dat met die salarissen gaat. Maar ik denk dat het daar wel mee zal vallen. Want ten eerste zijn twee banken in handen van de staat dus de staat gaat erover. En ten tweede, um, ja, die banken moeten hun kapitaal verhogen. Hè. Ze moeten zelf kapitaal genereren en in huis houden In hun eigen kas, als het ware. Ja, hun buffers. Hun buffers. Ja. En uh, ja, dat zal dus ook wel een beetje ten koste gaan... van die toch nog altijd heel goede arbeidsvoorwaarden... die er in de banksector gelden. Ja, nou ja die banken zeggen, wij, wij zijn toch... althans, dat zouden we in ieder geval moeten zijn... want je zegt het al, het, het zijn vooral staatsbanken... maar eigenlijk hopen ze weer private ondernemingen te worden... en dan moeten ze toch zelf kunnen bepalen... hoeveel geld zou niemand betalen. Ja, nou ja, ABN Amro zal wel in 2015 of zo naar de beurs gaan. Hè? En dan eh, mogen ze dat natuurlijk zelf bepalen. Dat zelf, klopt. Ja. Ja. Maar, maar goed, dan moeten, ze, dan moeten ze toch ook zich aan die afspraken houden... van die 20% of niet? Ja, die 20% ja, blijft staan. Dat blijft gewoon staan. Ja. En uh, uh, ze, ze moeten ook zich aan die afspraken houden... om die kapitaalbuffers, dus zeg maar de reserves... die ze te verhogen. in kassen hebben, te verhogen. Dus, wat wat heeft hij nog in petto, denk je, voor zo'n komende periode? Oh. Heel veel. <laughs> Nou, eigenlijk, misschien kan hij wel eindelijk... Uh, op zijn boerderij in de Uiterwaarde bij ja, Wageningen... Hij heeft wel genoeg en lekker gedaan. gaan, uh, ja, een beetje gaan uh, tuinieren of zo. Want voorlopig is er wel genoeg gebeurd. Nou ja, maar dat ik... dachten wij ook, weet je wel, na de ABN Ambro uh, uh, dat, dat mooie boek toen de, de prooi over verscheen. Maar nu kom jij weer met dit boek over SNS en je zegt... potverdorie, er gebeuren wel allemaal dingen die ik ook ja. als kenner nou niet wist. Nou ja, wist, wat dus... er in die vastgoedwereld gebeurde... en hoe daar de, de onderwereld en de bovenwereld met elkaar verweven zijn... en hoe makkelijk daar in die gouden tijden uh, financieringen werden verstrekt... en hoe luchthartig daar daarmee werd omgegaan. Ja, er viel, uh, Is dat nu verleden tijd, denk je? Ja, ja de meeste, al die projecten liggen op een gat. Die zijn allemaal, uh, die zijn, die Alleen af... daarom al. Alleen ja. daarom al, ja. Hmm. En, en er wordt natuurlijk heel veel minder geld... ook in die uh, vastgoedsector gestoken. Dat gebeurt niet meer. We blijven in ieder geval onze minister van Financiën volgen. Uh, Zeker. Dank tot zover uh, Roel Janssen. Zo gaan we met Ellen Dekwits praten... over een omstreden film, Nymphomaniac, van Lars van Trier. Maar eerst, muziek, Simon Veenstra. and dark again And I am stuck in this traffic jam The snow is falling as I try to look outside The view has changed into a peaceful while But I don't care Baby Dit is allemaal echt, hè, wat u hoort. Niks uit computers of kastjes of zo. Echte strijkers, echte muzikanten, echte zangers. Simon Veenstra met Almost Home. Yeah, yeah. De gastresident van deze week. Yeah, yeah, yeah. Dichteres Ellen Dekwits. Hallo. Yeah. Nogmaals welkom. Uh, je hebt de uh, tweede kerstdag eigenlijk helemaal uh, aan ons besteed. Hè? Begrijp ik. Als gastrecensent. Je bent naar die veelbesproken film. De Nymphomaniac deel 1 geweest. Van Las van Trier. En naar uh, Madame Rosa. Toneelstuk van het Nationaal uh, Toneel. Was het een leuke kerst? Het uh, was een heerlijke tweede kerstdag. <laughs> en alles is ook zo relaxed. Hè? De meeste mensen met wie je in zowel de bioscoop. als de theaterzaal zit. zijn nog half teut. van de eent van de avond ervoor. Dus iedereen houdt zijn mond dicht. En het is gewoon zalig toneel en film. Voordat je je goed kunt concentreren. Ja, dat, het was wel zo... Um, ik, was, ik zat dus gisteravond bij de film Nymphomaniac. Wacht, voordat je daarover begint. Want eerst even, eerst, nee, geef niet. Maar eerst even over jezelf nog. Ja. Want, uh, voor de mensen die jou niet kennen. Je bent dichteres. Uh, maar je vertelde het al. Je gaat nou ook dichten publiceren gebaseerd op de actualiteit in NRC Next. Ja, is, ja, ja, ja. Vanmorgen komt Eerste Gedicht en er zal eens in de zoveel tijd een reactie in poëtische vorm op het actuele verschijnen. En wat is eens in de zoveel tijd bepaald? dat Zelf of nee, dat is uh, zeker aan het NRC om te zeggen. Ik wou dat ik het zelf kon bepalen. Zou ik elk uur een update geven? Oh, oké, okay. zij vragen jou gewoon naar aanleiding ja. van oh, oké. Okay. Maar je bent eigenlijk min of meer de onofficiële dichteres des Vaderlands dan geworden, of niet? Nou, absoluut niet. We hebben een fantastische dichteres des Vaderlands. En daar zeg ik verder niks over. Die doet het fantastisch. Je bent een goed, goed uh, hulpje. Net als in de klasje. Ik ook ben hulpjes zwarte piet. Ja. <lacht> dus jij bent zwarte piet. Oké. Okay. Goed, de recensies dan. Sorry, want je, wou, je ja. wou al beginnen. Zullen we beginnen met het toneelstuk? Nou, dat vind ik een uitstekend idee. Ik ben dus gistermiddag uh, naar na de matinévoorstelling geweest van Madame Rosa nationaal toneel. En in de hoofdrol de fantastische Anne-Will Blankers Zoals de titelheldin. En het verhaal gaat over een wat oudere Joodse Madame. Het speelt zich eind jaren 60 af in uh, Parijs, die haar hele leven lang twee dingen heeft gedaan... namelijk tippelen en vervolgens kinderen van hoeren opvoeden... die dan zelf niet meer voor die kinderen konden zorgen. Ja, Mensen kennen het misschien van die film ook, La Vie de François... Ja. met Simone Signoret. Ja, ja, en daar is het stuk op gebaseerd. Ja. En op een gegeven moment, uh, wanneer de kinderen bij haar komen... dan mogen de ouders ook aangeven hoe ze willen dat het kind wordt opgevoed. Dus op het laatst heeft ze een kleine jonge Momo... van een jaar of veertien, zijn vader die gaf... Dat hij Momo graag als moslim opgevoed wilde zien. En ja, en maar dan Rosa is Jodin. Maar die vindt het allemaal niet erg. En die stuurt hem gewoon elke zaterdag braaf naar de moskee. En. Daardoor krijg je een spanning in het stuk, hè? Tussen zowel het Jodendom als het moslimschap aan de andere kant. En daar komen ontzettend geestige discussies uit voor. Die, die moslimjongen, dat wordt gespeeld door glansrol van Aziz Akazim. Ak die het een soort mix maakt van, ja, een serieus jonge moslim en Ali B. Die uh, heeft <laughs> fantastische uitspraken. Bijvoorbeeld. En zegt hij op een gegeven moment tegen die madame Rosa... Ja, toen ik klein was, wist ik nog helemaal niet dat ik een moslim was. Omdat toen nog niemand mij beledigde. En dat is de toon van het hele stuk. En langzaam onder al die semi-beledigende grappen, komt er ontzettend mooie laag naar boven. Want die laag, het gaat om de liefde tussen zo'n oudere, voormalige madame die ook nog een. Auschwitz verleden heeft, waarin het toneelstuk weinig aan wordt gerefereerd. Maar het is wel evident. Mm -hmm. En een jonge Mohamedaan die het leven nog voor zich heeft. En, en het is ook de rol. Anne-Will Blank is 50 jaar aan toneel. Hè? Ja. Ik geloof ook speciaal voor haar uh, dit, dit stuk. Uh, waarin Zij kan zij speelt ook een, een goede hoofdrol hierin. Ze is Fantastisch. Ja, je gelooft het meteen. En uh, ik was na de eerste tien seconden bang... dat ja, die arme tegenspeler... want het stuk bestaat voor 80% uit scènes... tussen Anne Wil en deze 22-jarige Aziz... dat die onder het vloerkleed gespeeld zou worden. Hè. Maar uh, die hield zich heel knap staande. En ja, weet je... Kijk, zij debuteerde natuurlijk destijds... Hè, bij het Nationaal Toneel. Dus het is heel mooi dat... Uh, haar eerste 50 jaar als actrice nu rond zijn. Dus op naar de volgende 50 zou je zeggen. En ze heeft het met verve... Gedaan. En wat ik wel heel leuk vind, op de poster... want als je Den Haag binnenkomt, dat is het enige wat je ziet... in de Skyline posters van anne Wil Blankers. Met heel groot Madame Rosa erboven. En dan ziet ze er heel knap uit met zo'n witte wolk van haar. Maar op het podium ziet ze toch wel iets afgeleefder uit. Zoals hoort bij de rol. Ja, fantastisch. Goed, daar was je dus tevreden over. Nou, dan meer dan. De meer veel gesproken film, Nymphomaniac, deel 1, Lars van Trier. Uh, die werd door hemzelf Aangekondigd als pornofilm. Ja, maar volgens mij, kijk, hij haalt een beetje een vervelende muts op die middag in Kan dat hij zei van: ik ga een pornofilm maken. Want het is ook die middag geweest waarop hij zei dat hij wel begrip voor Hitler kon opbrengen. En ja, toen voor de rest van niet zijn helemaal leven. goed. Nee, nee, ze snapte dat, denk ik niet. Hij nee. zelf ook niet hoor. Maar wat is het? Is het een pornofilm? Nee, het is. Nou ja, weet je, de grap is, hè? Ik, ik zat dus gisteren tussen al die mensen met een lichte kerstkater in de bioscoop. En halverwege de film, ja, er komen natuurlijk meer piemels in beeld dan bij de gemiddelde Game of Thrones af. Dat wel. Ja, ik denk dat de verhouding piemels-borsten 85-1 is. Dus het is echt, het zo. zijn heel veel piemels. Dus dames en homo's, het is echt te gek. Maar het leukste is vooral het effect op het publiek. Want op een gegeven moment keek ik om me heen. En ik weet niet of u nog wel de troonsbestijging herinnert. Hè, dat de koning in Maxima in de Nieuwe Kerk met zo'n blik zat van... ja, ik weet niet wat er nou aan de hand is. Zo keek iedereen. Nou, die, Jij ja, die keek <laughs> vooral naar het publiek. Ja, nou op een gegeven moment wel. Maar um, ik, ik, zal, ik zal wat dat betreft kort maken. Ik heb gisteren een beetje gesmokkeld. Want ik heb ook meteen deel 2 erachteraan gezien. Ja, dat... oké, okay, nee, maar wacht. Want, want volgende week zit hier Stine Jensen. Ja. Dan wordt jouw collega gastrecercent. Ja. Die gaan we vooral over deel 2 ondervragen. Want, ja. Maar even, want hij heeft het in twee delen opgeknipt. Ja. Terecht, vind je? Absoluut. Want, waarom? Omdat het eerste deel... Nou, weet je, kijk... Laat ik het zo zeggen, want anders ga ik het gras voor Stine's voeten wegmaaien. Hè. Uh, voor degene die uh, nou, Oorlog en Vrede hebben gelezen van Tolstoy. op een gegeven moment ben je 5000 pagina's ver... en denk je, nou, het mag wel een keer klaar zijn... of het is met het land van herkomst van Edu Perron... dat heeft over zijn 85 gouvernanten. dat je nou... dat er wel één minder kunnen zijn. En op het laatst bij die twee literaire werken... maakt de auteur een pointe die alle details ontzettend belangrijk maakt. En dat gebeurt bij, nou ja, voor mij dan helaas deel 2... bij Nymphomaniac. Want je bij... wilt, maar dat... dat... Dat, dat verwacht je al als je deel nee, 1 gezien nee, hebt? Nee, nee, nee. Ik zal even heel even doen ja? alsof ik nu een klein, kleine ja, hersenbeschadiging heb gekregen... in de afgelopen vijf seconden. Dat je en deel 2 niet kent? Ik, ik ben twee vergeten. Ik weet ja. niet waar je het over hebt. Nou, deel 1 is vooral hilarisch. Want het gaat over een jong meisje wat verslaafd is aan seks. En kijk, als je bijvoorbeeld... Ik zal het even aan het publiek laten zien. De filmposter ziet. En dan zie je Charlotte K. Boer met een... Het gezicht van een vrouw met een open gesperde mond... Ja. En, en, en wild uh, haar ja, al De alle ja. er niks bij dat je denkt, weet je wel ja. Je wil niet alleen papier instoppen dat denk, denk je dat als je, je dat ziet nou, ik denk, dit is porno, ja. dit is porno. Maar als je die film kijkt, hij is eigenlijk heel geestig. En er zijn wel veel meer films waar ik veel meer porno in heb gezien... dan dat er eigenlijk porno in voorkwam, weet je wel. Bijvoorbeeld natuurdocumentaires, dan zie je dieren... veel meer porno met elkaar hebben dan bijvoorbeeld deze film. Maar ook de laatste film van... Maar als Fron het geen porno is, wat is het dan wel? Of wat vertelt het je over seks of over vrouwen? Is, of wat dan ook, wat je, wat je niet wist of nog wilde weten? Het is een ode aan de seksuele onverschilligheid. Ah. Dat is deel 1. En dat wordt door een van de personages heel treffend omschreven als. Liefde is niet meer dan lust met een snufje jaloezie. Dat is prachtig toch? Kijk, aan. jongens. Ja. En, nou ja, goed. Je hoeft het niet te vinden, maar het is mooi geformuleerd. Nou ja, je moet het zeker vinden oh, omdat het mooi is geformuleerd. Zo <gul> ja, werkt literatuur natuurlijk. Maar, maar ja. je zegt het is voor vrouwen en homo's heel erg interessant. Voor iemand als Roel Jansen. Roel, zou jij er naartoe gaan? De ik deel in. Dat <gul> nou, het lijkt me wel. Ja. Ik vond die definitie van liefde heel erg mooi. Ja. Ja. ja, kijk, ja. dat, dat, dat triggert al eigenlijk. Maar Anne Wildblankers vind ik ook erg mooi. Dus op okay. eh, ja. zichzelf nee. is dat misschien ook wel iets. En dan toch even die deel 1, die, die houdt op een bepaalde manier natuurlijk op. Eh, maar dan zo dat je, ook al, al zou je, dan moet je weer even in verplaatsen... dat je deel 2 niet kent. Dan toch heb je het gevoel, ik wil deel 2 ook zien. Ja, ik zei gisteren tegen een vriend van mij in de bioscoop... van, nou, ik ben zo gaaf, zo garnaal nou, maar ik wil blijven zitten. En het was die 4,5 uur waard. En ik weet zeker dat ik ook de director's cut nog ga kijken. Die, over... die is ja. nog langer. Ja, heerlijk. Ja. Ja, ja. En, ik heb... Maar, maar goed, het is, het is, uh, als, je, als je moet kiezen, al voor onze luisteraar... want die wil natuurlijk weten, moet ik nou naar het toneel zoeken of de film? Uh, waar zou, wat zou je ze aanraden? Dan laat ik deel 2 van de informatiek totaal buiten beschouwing. beschouwen... dan zou ik zeggen Madame Rosa. Ja? grappig, ontroerend, steen goed gespeeld. Ron? Op basis van de recensie... Ja. Nou ja, het is net nieuw natuurlijk, het is net uit allemaal... dus het is voor volgend jaar, maar dan uh, lijkt me zeker iets... om naartoe te gaan, ja. ja. ja. Het, u, het, ook wel intrigerend van hoe die mannen allemaal... in die zaal reageren van, van, van de film... al die, uh, die piemels, zoals je uh. zei. Ja, het is 84 fantastisch. Op 1. Ja, en weet je, kijk, bijvoorbeeld bij andere films... van Lars von Trier, bijvoorbeeld Antichrist... wat eigenlijk een ode is, ook aan feminisme... dan zie je dat die film heel slecht geregist is... maar het zijn allemaal mannen. Is dus. het een feministische film? ja. Ja, ja, gemaakt door een man. Ja, leuk hè? Ja, goed hè? Ja. kan dus toch. Het kan, het ja. kan. Het kan dus toch, goed. Nymphomaniac deel 1 draait sinds gisteren in de bioscoop. Madame Rosa staat in het theater tot en met 7 mei. En ik uh, kan vast zeggen, want dat gaat iedereen die naar deel 1 gaat... dus blijkbaar ook vinden, die wil deel 2 ook zien. Die draait dan weer vanaf 9 januari in de bioscoop. En dank je wel voor je recensie. Dank ook, Roel Jansen, voor de uh, toelichting of recensie... misschien wel van onze minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. En zo direct gaan we hier praten met de voorzitter... van de zorgverzekeraars in Nederland, André Rauwvoet. Maar nu eerst het NMS Journaal, Freddy van Tijn. Dit is Radio 1. Rond Antwerpen rijden sinds een uur of twaalf nauwelijks meer treinen... vanwege een bommelding. Station Antwerpen Centraal is ontruimd. De Antwerpse politie kreeg tegen 12 een tip dat op Antwerpen Centraal een bom zou ontploffen. Het station wordt doorzocht. De Belgische treinen hebben vertraging en ook Thalys-treinen op het traject Amsterdam-Parijs doordat ze worden omgeleid.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 En de twee leden van Pussy Riot, die zijn vrijgekomen... gaan zich inzetten voor politieke gevangenen in Rusland. Nadezhda Tolokonikova en Maria Alyokhina kwamen begin deze week vrij. En ze vinden dat ze hun vrienden in strafkampen... niet zomaar in de steek kunnen laten. De vrouwen waren tot twee jaar gevangenis... veroordeeld voor het zingen van een protestlied tegen president Poetin... in een kathedraal. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolande van der Velden. Het is aardig druk op de weg. Er staat bij elkaar 47 kilometer. filet. het heeft vooral te maken met aanrijdingen. De A2 Eindhoven richting Belgische grenzen staat bij het knoopend Europaplein 4 kilometer. De A7 Hoorn richting Zaandam bij Zaandam 4 kilometer. Vanwege spoedreparaties de rechte reis ook dicht. A13e na Rotterdam bij Delft 3 kilometer, ook de rechterrijschok dicht. En op de A27 Breda-Utrecht tussen knopend Gorkum en Lexmond 7 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Geeft ook veel vertraging de andere kant op. Daar staat tussen knopend Everdingen en Noordloos 9 kilometer. Dan een ongeluk op de N242 bij Alkmaar, van Middenmeer naar Alkmaar. De weg is voorlopig dicht tussen heer Hugo Ward en Omval. Zee. Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. En goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met zo direct André Rauwvoet over de vraag... of de toegenomen macht van de zorgverzekeraars... wel in het belang is van patiënten. Maar nu eerst. De rubriek over vuurwerk. Binnenkort is het weer oudjaar en er is al uh, weer het een en ander aan levensgevaarlijk illegaal vuurwerk gevonden. En her en der zijn al de nodige knallen te horen. Ja, bij ons in de studio twee vuurwerkliefhebbers, Annie en Peter Jansen uit Tilburg. Welkom. Uh, ja, u houdt er wel van. Ja, wij zijn er gek op. Al jaren. Knallen. Ja. grond geel fluitvuurwerk maakt niet uit maakt niet uit nee, we maken ook veel bommen zelf ja. want ik wil het ook wel eens een keer een wat zwaardere knal ja, weet wel. Ja. ik heb er vandaag vanmorgen eentje gemaakt he? ja dat was een goeie een paar Thunder kinks bij elkaar met uh, gaffer tape in een plastic pijp heel was een lekkere knal. Ja. ja en uh, koopt u dan uh, veel vuurwerk uh, voor oudjaar of uh, valt het wel mee want uh, hoeveel nou, uh, hey. ja wilt u dat hier uh, niet ja. doen Kom op. Uh, hoeveel geld geeft u zo'n beetje uit uh, en, en kunt u dat betalen nou wij zaten allebei ooit in de bijstand maar uh, schoenen poetsen we WC schoonmaken, no, rollen no. verzamelen. Hè, wat je nou allemaal moet doen voor je geld. Nou, daar hadden we geen zin nee, in. Nee, dus toen hebben we onze hobby, ons werk, keer gemaakt. Nou ja, vuurwerk. Oh ja. Ja, ja, ja. In navolging van André Hazes... schiet uw overledenen naar boven. Voor alle geloven. Ja. Ja, ook honden en katten. Kan ook. Ja, de as. Ja, niet ja. de hele dooie En uh, mag dat? Is dat legaal? Ja, uh, ja. wat is legaal? Uh, dan gaat het niet zo makkelijk met al nee. die uh, vergunningen. Hè? Ik bedoel... Uh, nou, dit, dit kan echt niet horen ah, in de even, studio. Even, nee, ja, dat is een grijntje. ja Dat is toch leuk. Hey, maar mijn auto nieuw... als we dan knallen, dan krijgt het natuurlijk geen haan naar. Hè? Nee, dus uh, dan spa wij sparen dus al die as op... en uh. met oud-jaar schieten we de hele goede gemeente... in één Bang. keer naar boven. Ja, het mes snijdt aan twee kanten. Hè. Kijk, ja. wij kunnen lekker een hoop vuurpijlen afsteken... en ja. we verdienen er ook nog een centje aan. Uh, en uh, de grote bommen... Doet dat ook nog? Ja, we, dat hebben we ook wel geprobeerd. He, om de as van iemand in een hele grote bom te verwerken. Maar die kregen we dan uiteindelijk niet omhoog. Nee, die kwam niet omhoog. En dan kreeg we op een gegeven moment zijn opa in hun gezicht uh, geknald. He. Dat was niet echt een uh, succes. Nee, het nou, mevrouw Jansen. Ja, dus een klein strijkertje. Is toch leuk voor de mensen. Alsjeblieft. En uh, met kerst deed u ook nog wat? Ja, de kerstgevechten. Kerstgevechten? Ja, de kerstgevechten. Voor families die altijd ruzie hebben, maar toch bij elkaar willen zitten met de kerst, hebben wij de kerstgevechten georganiseerd. Ja, en dan uh, kun je er beter uh, richting aan geven. Ja. En uh, hoe ging dat? Nou, mijn zoon die kan kickboksen. Ja. En ik zelf heb in mijn jonge jaren nog judo, zwarte band, bruide slip. Dus uh, we gaven ze wat lessen van tevoren. Ja, en je brengt er dan een wedstrijdelement in. hè. Oh ja, dus, daar uh, ging toch wel een beetje uit de hand lopen, hoor. Oeh. Nou, het ging op het laatst ja. ver dat we soms de ou met oud-jaar... de slachtoffers van de kerstgevechten de lucht in stonden te schieten. Ja, weet dat je wel. ging in één moeite door. Dus daar zijn we uiteindelijk wel mee gestopt. Nou, uh, en uh, dinsdag gaat het dus weer knallen bij u. Ja, we hebben zes mensen, twee honden, één kat en een leguaan. De ja. as. De as, ja, uiteraard. Met aanhang. Aanhang. De familie. Ja, ja, ja. En wat krijgen ze? Oh ja, champagne, chips. Yeah, Ik bedoel vuurwerk. Oh, oh uh, we hebben Thunder Kings, supers. Uh, Thundertubes, uh, uh, vlinderbommen, nitraatbommen, Hindu -rolls. Ja, crackling whips hebben we ook nog, knalpeilen, ja, fluiters, flyers, space flyers, UFO's, Saturn's, uh, mortiergranaten. Uh, Power Shells, uh, King's Super Rockets, uh, neutronenstrijkers, ja. uh, turbofanen. Ja, ja, ja, ja. Nou, uh, veel plezier dan maar, uh, daar komt helemaal goed. Marja Luif, Henry Verloon en Diederik Smit. Zorgverzekeraars hebben meer macht gekregen om de kosten in de zorg te beheersen. Maar is dan de vraag: is die toegenomen macht ook in het belang van de patiënten? Daarover ga ik het hebben met de man die nu, krap twee jaar, voorzitter is van de zorgverzekeraars in Nederland. Mijn gast van vandaag, André Rauwvoet. Welkom. Dankjewel, goedemiddag. Oh, om maar even te beginnen, meneer Rauwvoet, het bericht deze week van Z. Zorgverzekeraars maken zich zorgen over plannen van minister Dijlselbloem... om de bonussen, we hebben het hier net over gehad... te beperken tot 20% van het jaarinkomen. Nou, dat bericht ken ik niet. Dat zal niet over de zorgverzekeraar zijn gegaan. Want daar ken ik weinig uh, verschijnselen van bonussen. Er schijnt een beleidsadviseur van u iets... Uh, er is een consultatieronde aan de gang hè, over die plannen van Dijsselbloem. En daar heeft een beleidsadviseur van u op gereageerd. En die maakt zich zorgen, want hij zegt... Ja, die afspraak, uh, die nieuwe wet die uh, Dijsselbloem in wil voeren... is. Uh, in strijd met de bestaande wet waar je meer bonus mag geven. Ik denk dat ik weet waar u op doelt, maar dat is niet Zorgverzekeraars Nederland. Zorgverzekeraars Nederland is de koepelorganisatie van de, van de zorgverzekeraars. Dat zijn allemaal coöperatieve verenigingen, dus maatschappijen. Met, met leden. En daar speelt het waarschijnlijk van die bonussen uh, uh, niet. Dat is daar niet of nauwelijks aan de orde. Uh, wat wel waar is, het bericht komt waarschijnlijk van de algemene koepel van verzekeraars. Je hebt natuurlijk ook andere typen verzekeraars. Die zijn ook anders vormgegeven. Niet de zorgverzekeraars? Nee, die hebben wel winstoogmerk. En dat is voor een verzekeraar op zichzelf vrij normaal. Maar zorgverzekeraars zijn in ons land anders georganiseerd. Omdat het om gezondheid gaat, om zorg. Uh, daar nou, worden ook helemaal geen bonussen uh, uitgekeerd. Mij dus dat niet, probleem maar, speelt bij u nee, niet. Nee, dus het is niet een beleidsmedewerker van ons geweest. En een ander ding dan nog, want Wouter Bos, u ook niet onbekend... oud-leider van de Partij van de Arbeid. Ja, heeft... ik heb daar een herinnering aan, ja. ja die heeft uh, <laughs> vandaag uh, een interview gegeven aan het uh, Financieel Dagblad. Ik zag het. Die zegt dat optimisme over het beheersen van de kosten in de zorg... is volstrekt uh, onterecht. Deelt ja, u die mening? Nou, inhoudelijk zijn we het volgens mij niet erg oneens. Want wat hij zegt is natuurlijk wel waar. Hij zegt van, um, alles wat er nu al gebeurd is op zichzelf goed. Maar zolang we nog steeds groei van zorgkosten hebben... en de economische groei achterblijft... geven we dus nog steeds relatief meer geld uit dan de zorg. Het stijgt en moet ergens... nog steeds veel harder ja, dan ons nationaal inkomens. Ja, dat is, dat is op zichzelf waar. Alleen, uh, hij moet niet tegelijkertijd niet onderschatten... dat de beweging die we nu aan het maken zijn, die we aan het inzetten zijn... En toch een paar jaar geleden hadden we nog een jaarlijkse groei... van de zorgkosten in de curative... Zorg en ziekenhuiszorg en dergelijke. Van 4,5 à 5 procent. De stijging neemt iets af. Nou ja, dus zijn we nu aan het afvlakken. En dat kan ook niet in één keer naar nul. Hè? Want nee. dat heeft heel veel gevolgen. Als we met elkaar zeggen van we gaan bepaalde zorg wat selectiever inkopen, niet meer bij alle ziekenhuizen, alle complexe behandelingen. Hij zegt, Dan het heeft het enorme gevolg voor die ziekenhuizen. Het is echt gek dat we ziekte belonen. Hè? Dus dat, dat je, je het geld gelijk. voor de behandeling. Ja, je ja. zou eigenlijk uh, gezondheid uh, moeten belonen. Ja, op Zit zichzelf, er wat in? Ja, op, dat is ook geen nieuw inzicht. Hè? Daar zijn we al een tijd mee bezig. In, in Nederland, de, de doorstarten. Maar wat we nu doen is een heel ingewikkeld systeem in de ziekenhuiszorg met name. DBC-systeem, diagnose-behandelcombinatie. Ja, geweldig ingewikkeld. Dat is wel een slag eenvoudiger geworden. Maar het blijft een complex systeem. Wat op zichzelf wel verklaarbaar is, omdat we de diagnose en de behandeling aan elkaar gekoppeld hebben. En daardoor zeggen we, nou, als je dit hebt, dan zit er die behandeling en dat handen. kost door de bank genomen ja. zoveel. En daar kunnen we dan ook. Zorg op, inkoop met elkaar. Dus het is wel verklaarbaar dat we hiervoor gekozen hebben. Maar al heel lang is het besef, als je het echt goed wil doen, dan moet je dus niet artsen belonen voor de verrichtingen met een verschrikkelijk woord in de zorg, productie, mm -hmm. product die ze leveren... maar met de uitkomst daarvan, outcome-financiering... we moeten het altijd in het externe nou, zeggen. Al, ze moeten zoveel mogelijk voorkomen dat die patiënten naar het ziekenhuis komen. Nou, in ieder geval gezondheidswinst belonen. Hè, dat je beloont voor wat er uitkomt uiteindelijk. En dat is gezondheidswinst en niet de verrichting. Want er zit natuurlijk een perverse prikkel in het systeem... als je artsen beloont voor het feit dat ze een behandeling doen. Gaan ze, gaan ze wat je door, voor je ja? betaalt, daar krijg je veel van in zo'n oude Over met name de rol ook van de verzekeraars... In het beheersen van die kosten en ook over het imago van de zorgverzekeraars, dan in dit geval. Maar eerst luisteren we weer even naar een lied dat Susanne Mathijs heeft geschreven. Laten nou, dat is googelend weer op uw naam. Ik hou maar vast. Doe. Three, four, Hey, de zoon van een heel versumse groentejuwelier. De enige van vier die mocht studeren. Een rustige jongen. Geen grote mond, maar niet verlegen. Zij altijd wel wat hij vond. En dan heel keurig. En goed beargumenteerd. Is een scherpe student die heel makkelijk leert. Toegewijd aan God en aan zijn rechtenstudie. De ex-partijleider van de ChristenUnie André Rauwvoet to school for verkoel cool. Tegelijk dogmatisch God is de rule Altijd keurig in pak Wangen glad, haren strak 26 jaar Den Haag Nu de zorgverzekeraars Tijdens een preek of vergadering Zit hij altijd te schrijven Elk woordje, elke zin zal En moet hem bijblijven Die leest hij later dan nog eens na In een hoekje, thuis liggen ze Andres opschrijfboekjes naast die stapels kranten die hij allemaal nog moet lezen. En al die boeken die niet op de plank mogen ongelezen. De dwangerozes van André Rauwvoet. Bij zere zekerheid voelt hij zich goed. Maar stiekem heeft hij losse heupen. En kan hij heel goed dansen. Rockt hij op zijn gitaar en kan je keihard met hem lachen. Al dus zijn intimie, hij is heel geestig heus. Maar naar buiten toe is André Rauwvoet liever serieus. En zo wel bespraakt dat iedereen verstond. Hij zegt geen jeetje omdat dat van Jezus komt. Excuses, vlokken in de kroon. Doen we natuurlijk niet. Maar in Gods naam. Dit was het allerlaatste Google -lied. Inderdaad. Serake Milou van Bodegraaf en Suzanne Matthijssen... met het allerlaatste door Susanne geschreven googly. Dank jullie voor al die googly En ik vraag dan weer, klopte het ook een beetje wat ze zongen? Het meeste volgens mij wel. Iedereen mag het wegen als hij zelf wil... maar ik voel me wel een beetje opmaskerd op een aantal punten, geloof ik. Waar, vooral? Nou ja, de, de, de uiterlijke schijn van serieusheid. En, uh... Dat is uiterlijke schijn? Nou, ik ben, ook, ik ben verschrikkelijk serieus, Jan. Ja, ik ben, toch wel? Ja, ja echt. Ja, Laten we het daar maar op houden dan. <laughs> misschien <laughs> ja, wel, misschien ja, maar, wel door, door hoe <laughs> je ja. het nu zegt... Uh, krijg nou, we wat, inderdaad wat, de indruk dat het dus niet waar is. Nou ja, dat, dat moet je aan de mensen vragen die me, die me goed... Het hebben Zij serieus gedaan. Nee, ja. maar ik ben ook al, al bezig geweest met serieuze dingen. De politiek uh, mag ook gelachen worden. Ik bedoel, ik hield ervan. En de mensen die mij van dichtbij hebben meegemaakt... weten dat ook wel... Maar het, het, het vak van politicus, of het nou kamerlid is of minister of wat, wat je ook doet, uh, is natuurlijk, heeft natuurlijk ook een hele serieuze kant. Ik bedoel, het is ook niet de hele dag lachen hier, Maar je wil graag een beetje genomen worden, natuurlijk, als, als politicus. Nou, wel graag, ja. ja. En, maar hoe zit het met die losse heupen dan? We zouden het houden bij de serieuze kant volgens ja, mij. Dat oh, Hadden wel? we net afgesproken. Ja, maar ja. Wat, wat is het? Is het rock and roll, salsa, tango of uh... Uh, uh, met de uitzondering van de salsa? Die andere twee heb ik wel gedaan. Ja, nee, ik heb heel veel jaren op stijldansen gezeten. En, uh, maar toen was ik echt nog jong. Hè. Dat is echt heel lang geleden alweer. Uh, ook was ik in rock and roll cursus gedaan, maar dat is niet meer te, te lang geleden. Inmiddels? Nee, flink aan. Ik ben ermee gestopt. Gek genoeg in 2006 met uh, met uh, danslessen. Waar een flinkend gekomen. hielden daarvan. Uh, uh, samen met mijn vrouw, uh, jarenlang. Want geen tijd meer of geen zin? Nee, nou, in, in 2006 was er een verkiezingscampagne. Ja. Uh, uh, een van de velen van de afgelopen je tien jaar. je ook veel dansen en trouwens? Toe, en toen, uh, uh, toen zijn we tijdelijk gestopt. En daarna kwam ik in het kabinet en toen was er geen tijd meer voor. Nee. Ja, maar nu weer wel toch? Ja, wie weet. Ja. Oké, okay, goed. Dat voor wat betreft het niet serieuze deel van André Rauwvoet. Nou, ik denk, dansen denk ik ook heel serieus hoor. Ja, serieus dansen? Ja, ja dat, dat kan je ook heel serieus ja, nemen. Je moet ja. ja, u bent nu bijna twee jaar hè, voorzitter van de, van de zorgverzekeraars. Klopt. Hoe staat het met de reputatie van die zorgverzekeraars? Nou, er is nog wel wat aan te sleutelen. Um, uh, ik begrijp dat ook wel. Hè? Want uh, je leidt dit item in met uh, opmerking over de macht van de zorgverzekeraars. Dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, de zorgverzekeraars hebben er negen van in Nederland, maar die gaan wel over heel veel geld en heel veel zorg. En dat is voor heel veel mensen ontzettend belangrijk. Ja. Nou, ja, dus kijk, ik snap als... wel dat er heel kritisch gekeken ja. wordt... naar wat die zorgverzekeraars doen. Want er gaat, nou ja, dat weet je misschien wel... zo'n 70, 80 miljard per jaar rond in de zorg. Dus dat, dat daar kritisch wordt gekeken... en dat dus elke beweging onder een vergrootglas wordt gelegd... Ja, dan moeten mijn leden, zeg ik dan maar, de zorgverzekeraars niet van schrikken. En die macht is toegenomen omdat ook zorgverzekeraars erop moeten gaan letten... dat die kosten beheerst ja. worden. Maar als je nou het afgelopen jaar gewoon eens kijkt... Hè, wat er gepubliceerd werd lees je veel over hoge winsten, over uh, fraude met declaraties in de ziekenhuizen... over uh, misbruik van macht in onderhandelingen. Ziekenhuizen klagen daarover. Over gesponsorde conferenties in Zuid-Franse zonnige orde. Dat is, ja. ja. Nou ja Waar, waarom is dat laatste eigenlijk nodig? Dat jullie naar Zuid-Frankrijk gaan om daar te confereren? Nou, dat is niet per se nodig, maar oh. het gebeurt wel. Dat, er, uh, dat is niet goed voor het imago, denk ik. Nee, nou ja, ik heb, ik heb de berichten daarvan natuurlijk goed gevolgd. En um, ik ben er zelf uh, twee keer geweest. En dan wordt er gesproken over, uh, over luxe orde en zonnige vakantie orde. Het zijn hele primitieve hutjes. En anderen zeggen nee, nee, nee. Maar ik heb de zee nog nooit van dichtbij gezien. Maar het is een luxe strand. Uh, maar ja, dat kan je toch wel gewoon is is ook gewoon in de centerparks? Is niet zeggen. Nee, maar ik bedoel, je kunt het overal organiseren. Alleen een deel van, van dat verhaal is dat je, als je ergens bij elkaar bent... waar mensen ook echt vier dagen blijven... en dat red je niet als je het op de Veluwe doet... Vliegt iedereen in. En een deel van het concept van zo'n conferentie, iedereen mag het wegen. als die Veel deel, uur wil niemand vier dagen zitten. Nee, maar dan, dan, iedereen heeft zijn eigen bezigheden. En dan kom je erin en dan hou je een toespraak en dan gaan mensen na een paar uur weer weg. En dan, nou, het zou wel beter zijn voor de Nederlandse economie als u vier dagen hier geld heeft gehad. Ja, misschien wel. Ik weet niet of dat de economie er bovenop zou helpen. Maar de, de, de, punten, de, punten, de punten die je noemde, ja, elk zou een kwartier vergen, die hebben we, dat hebben we ja. niet. Maar um, bijvoorbeeld dat punt van die hoge winsten, dat zit me al een tijd dwars dat daar zoveel stampij over. Wordt gemaakt. Anderhalf miljard he, was het. in 2012. Ja, en, en dat heeft dus dit jaar geleid. Vorig jaar al een beetje, en dit jaar geleid. Tot een premieverlaging van 100 euro. Dus iedereen die wil dat zorgverzekeraars. de zorgkosten beheersen. omdat iedereen vindt dat er de afgelopen jaar. steeds meer premies zijn gaan betalen. Dat is ook waar. Vorig jaar is dat, vorig jaar is dat voor het. nee, dit jaar is voor het eerst ietsje verlaagd. Mm -hmm. Niet zo heel veel, maar dat kon toen. En zorgverzekeraars hebben inderdaad. en je mag dat winst noemen. maar als zij een positief resultaat boeken. doordat ze scherp inkopen en dus geld ook. Overhoud van de premies, dan zetten ze dat weer in in de zorg. En dat leidt dus dit jaar, komend jaar, 2014, tot een premieverlaging van gemiddeld 100 euro. Dus iedereen die zegt van zorgverzekeraars: foei, jullie hebben winst gemaakt, ze die krijgen zegt, het weer terug. Die zegt in feite: je mag niet zorgen dat die premie omlaag kan. Dat is toch raar, want dat is het precies de opdracht die zorgverzekeraars hebben. Denkt u dat veel mensen ook dit jaar weer gaan overstappen van de ene naar de andere verzekeraar? Nou, de verwachtingen daarover lopen een beetje uiteen. Ik zie berichten van uh, mensen die denken dat het minder zal zijn. Vorig jaar was het uh, het hoogste tot nu toe, hè, sinds 2006. Ruim een miljoen, dit heen, systeem, Ja, ja. 1,2 miljoen. Ja. 7,5 procent geloof ik. 1,2 miljoen. Um, is dat veel? Ja, ik denk het op zichzelf wel. Ik zou me kunnen voorstellen dat nu mensen zeggen... Van, nou ja, bij bijna alle zorgverzekeraars daalt de premie zo'n zo 100 euro gemiddeld. Nou, als die toch al, al, toch al daalt, ga ik dan nog heel erg mijn best om over te stappen. Maar ik sluit ook niet uit dat mensen echt nog kritisch gaan kijken. Eh, sterker nog, ik zou mensen daar ook toe willen oproepen. Kijk nou kritisch naar wat je nodig hebt, maar hou ook goed rekening. He, iedereen kan een extra eigen risico nemen, 500 euro erbij... of aanvullende pakketten schrappen... En iedereen moet voor zichzelf beoordelen of als hij dan wel hoge zorgkosten heeft, of hij dat ook kan opvangen... zonder dat de verzekering bijspringt. Dus maak een zijn... verstandige keuze. Ja, nou ja, ja. Want, want, want u, u zegt dat, kijk bijvoorbeeld, je kunt kiezen voor een hoger eigen risico. Mm. Uh, dat is wat er nu gebeurt, waarvan sommige mensen zeggen... Ja, dat, dat leidt tot een soort anti-solidariteitspolis. Dus jongeren die hebben geen zin meer om voor die dure ziektes van ouderen te betalen... en die nemen een minimaal pakket, want ze denken... Ja. ja, die ziektes krijgen wij voorlopig toch niet. Ja, met name de aanvullende pakketten kan dat spelen. De, de basisverzekering, daar, daar bepaalde de Geef uiteindelijk de minister en de Kamer wat daarin zit. En dat is voor iedereen gelijk. Dus daar is die solidariteit echt geborgd. Uh, bij de aanvullende verzekeringen. Uh, dat is... Dat is anders dan de basisverzekering. Dus ben je niet toe verplicht. Dus daar zie je ook veel meer het echte verzekeringswerk. Verzekeraars maken de eigen keuzes. Uh, in de basisverzekering mag je ook niemand weigeren. En terecht hè, heb je een acceptatieplicht. Maar de vers verschuiven dingen uit de basisverzekering... Ja. naar de aanvullende verzekeringen. Ja. En op een gegeven moment, die ouders zeggen op hun beurt... Ja, waarom zou ik eigenlijk voor kraamzorg betalen? Kortom, op een gegeven moment ja. is er geen geld meer... om allerlei noodzakelijke ja, kosten te Voor aanvullende in de verzekeringen zie je dat verschijnsel optreden. Hè. Zeker als mensen het moeilijker hebben. Crisis, iedereen moet wel kritisch naar zijn eigen uitgaven kijken, dan zie je dus een soort selectie komen doordat mensen zeggen ja, ik denk niet dat ik die, die tandartsverzekering volgend jaar nodig heb, dus ik doe het maar niet. Maar dat als gevolg dat je dus in die verzekering alleen degene die zeker tandartskosten gaan maken, 18 ja. plus overhaalt. Ja, Daar wordt dat, het dan duurder. En dan gaan verzekeraars kijken en zeggen nou, dan moet die premium hoog... want de risico's nemen nemen toe. Brengt dat de solidariteit? Nou, het zou Kijk, als het echt een probleem wordt... dan moeten we volgens mij veel meer een, een discussie in de politiek toe... of er niet teveel uit het basispakket wordt gehaald... wat dan vervolgens in de aanvullende verzekering komt. Als echt, eh, Vindt bij, u dat dat gebeurt? Nou, bij fysiotherapie speelt het een beetje. Daar speelt die discussie ook vrij actueel. Hè, dat reuma-patiënten zeggen, ja, uh, uh, in de basisverzekering neemt het af... en uh, in, de, in de aanvullende verzekering moet ik er meer voor gaan ja. betalen... want mensen nemen minder die verzekeringen. Dus het draagvlak wordt smaller en dan gaat die premie omhoog. Dat is natuurlijk ook zo. Zo werkt zo'n systeem van verzekeringen. Als we dat met elkaar een probleem vinden, dan is de eigenlijke vraag... Had dan niet meer van die fysiotherapie in het basispakket moeten blijven. Dus u legt de bal weer bij de politiek. Nou, ja, daar ligt de bal hmm. en die bepalen wat er in de basisverzekering vergoed wordt. En als we vinden dat in de aanvullende verzekering noodzakelijke zorg in het gedrang komt, dan had hij dus niet in de aanvullende verzekering. In de aanvullende dan zin, de verzekering want dat hoort dan in de Maar u zegt niet er gaat te veel uit die basisverzekering. Nou, over het, over het macro zeg maar over het geheel bekeken. Als je nou sinds 2006 kijkt, het klinkt een beetje gek, maar mensen hebben de ervaring dat de zorg is uitgekleed. Dat soort termen worden op politiek soms van makkelijk gebruikt. Als je dan gewoon kijkt wat er gebeurd is... is de totale verzekerde zorg in de basisverzekering... sinds 2006 meer geworden, groter geworden. Alleen, mensen ervaren de zorg die ze zelf gebruiken... als die eruit gaat, ja, dan merk je het. als je het ja, voor hun, er hun minder. Tijd, ja. Ja, dan, dan zeg je, ja, ik, heb steeds minder, ik moet meer premie betalen en ik krijg er minder voor. Het andere imagopuntje, de, de, de fraude, de, de, de ja. onterechte declaraties... Uh, u zegt, eigenlijk zou je die solidariteit niet las ik, aan hoeven te, te pakken... als we zorgen dat, dat we dat aanpakken. Verspilling onnodige behandelingen en fraude. Ja, het is wel iets meer dan dat. Je moet, je moet absoluut naar nou, veel doelmatige zorg. He. Je, je lost het probleem, wordt in de politiek ook wel eens iets te makkelijk gezegd... vind ik, als we die fraude nou maar aanpakken... Uh, dan hebben we het probleem van de stijgende zorgkosten opgelost. Zo is het niet. We zijn bezig met een heel ingrijpende operatie. Uh, staatssecretaris Van Rijn, de langdurige zorg, de oudere zorg. Daar gaat 28 miljard in rond. Als je daar echt echt uh, uh, beter wil organiseren... waardoor het ook kosteffectiever is... zodat we het met elkaar kunnen blijven betalen... dan red je dat niet met een straffere aanpak van fraude. Maar dat moet, moet wel gebeuren. Toe. Ze het hebben nu gebeuren. gezegd, we gaan ja. ontzettend opletten... om uh, onnodige zorg uh, te voorkomen... Zeker. verspilling ja. en ook fraude. Ja. En daarmee hoeven we dan niet uh, zoveel te besparen... als we gedacht hadden. Gaat dat lukken, denkt u? Nou, Het is een manier om te besparen. Als je onnodige zorg, onnodige behandeling... we hadden het net even over dat financieringssysteem... Hè, als, als dat ertoe leidt dat artsen meer gaan produceren... Hè, meer behandelingen gaan doen en dat ook gaan declareren... ja, zorgverzekeraars moeten dat vergoeden. Uh, de aanpak van fraude hoort erbij, vind ik. Want elke euro die naar fraude gaat en niet naar echte zorg... is een euro te veel, ja. want daar betalen u en ik geen premie maar ja, voor. Maar als je zo makkelijk zoveel kan besparen... met betere opletten op onnodige zorg... dan denk ik, van waarom is dat dan niet veel eerder gebeurd? Ja, het is wel gebeurd, maar we zijn wel steeds intensiever gaan doen. En met het nieuwe systeem van de DBC zijn er ook nieuwe mogelijkheden tot onterechte declaraties. Overigens, misschien ook hier maar eens de, onder, onderstrepen. Niet elke onterechte declaratie is natuurlijk fraude. Dat wordt wel eens één een hoog zijn. Nee, maar er wordt heel veel vergissingen gemaakt. Er gaat een nota naar een verkeerde verzekeraar? Er gaat een dubbele nota per ongeluk uit. Uh, ook dat NZA-rapport, dat vorige week verschenen is. Het eerste beste voorbeeld wat wij eruit hebben gepikt en gecontroleerd hebben, bleek onjuist te zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit. Ja. ja, de Nederlandse Zorg had een rapport gemaakt over fraude. Ja. Maar als we dat nou even aannemen, dat, dat ze zo'n beetje gelijk hebben dat zo'n 70 miljoen aan fraude is, uh, in 2013 is geweest. Dat betekent dat dus dat zo'n 98, ruim 98 procent van alle declaraties wel goed gaan. Hè. Dus hm. om het een beetje in perspectief... Ja, wou, ja, ik blijf wel vinden, maar fraude moet worden aangepakt. Ja, toch, moet het probleem moet ook niet groter maken dan het is. Die aanpak daarvan, ja. dat opletten, is toch een beetje op basis van goed vertrouwen in feite. Nou, dat, dat valt me wel op in de discussie. Er wordt geconstateerd dat er gefraudeerd wordt. En vervolgens wordt men boos op de zorgverzekeraar omdat die de noten gewoon betaalt. Uh, twee opmerkingen over. Ja, ik vind dat mijn leden, de zorgverzekeraars... moeten blijven worden aangespoord om dat beter te gaan doen... Maar we denken wel, er komen jaarlijks 750 miljoen declaraties langs... He, bij die zorgverzekeraar. 750 miljoen. Dus hoe wil je dat doen? Die kun je niet allemaal controleren. Maar het meest opvallende vind ik wel... dat, de, dat de, de er weinig boosheid zich richt op degene die fraude die plegen. Fout maakt, ja. En daar begint ja. natuurlijk wel. Als een nota deugt, als hij het ziekenhuis verlaat... of de apotheek of wat dan ook. He, als die deugt, dan valt er niks nee, te controleren. Nee, dat klopt. Maar dan zegt u, oké... Okay, bijvoorbeeld, patiënten moeten ook die rekeningen krijgen... dat ze kunnen ja. zien, is het terecht? En noem maar, op. maar patiënten hebben ook eigenlijk geen idee toch vaak... of het om onnodige zorg gaat. Dat, dat zijn is, toch niet Dat de is de wel een probleem. Ja. Want we hebben met de politiek afgesproken... Hè, dat we, uh, we gaan dat ook doen, begrijpelijke nota's. Nu zijn die nota's vaak onbegrijpelijk. Ja. Omdat er een DBC-code op vermeld wordt. Ja, waar we niks van snappen. En ja. als ik een DBC-code krijg... dan kan ik niet controleren of dat zorg is die ik gekregen ja. heb. Het probleem is wel een beetje dat mensen... Uh, uh, de ziekenhuizen sturen vaak de nota's ook heel laat door. Hè. Soms anderhalf jaar na een operatie... komen de nota's, de facturen... Pas bij de zorgverzekeraar. Dus dat gaat helemaal niet werken? Dus die, die betere door, controle. Nou ja, die doorlooptijden moeten veel sneller. En als je dan nog een verzekeraard zegt, klopt het dat u anderhalf jaar geleden deze... Ja. En ja, dan weet een, uh, iemand ook niet meer precies wat hij aan medicijnen... Of wat die om die besparing al, of die Zes of zeven dagen. Da jawel, jawel. We zijn er heel goed op mee op weg. We zijn heel goed op weg om die besparing te realiseren. Alleen je moet van bijvoorbeeld fraudeaanpak, of van de afzonderlijke maatregelen op zichzelf geen wonderen verwachten. Maar als iedereen doet wat hij kan doen om onnodige zorg te voorkomen, om de zorg doelmatig te organiseren. En zorgverzekeraars nemen hun deel, ook door bijvoorbeeld... die complexe behandelingen, niet meer in alle 4 en ziekenhuizen... maar in veel minder ziekenhuizen, te concentreren. Daar kun je het halen, zegt Dan u. Daar kun je echt meters maken. Even de persoonlijke verzorging van ouderenhulp bij wassen of douchen... Uh, zou van de AWBZ naar de gemeente gaan. Dat gaat toch naar de zorgverzekeraars ja. nu. Uh, staatssecretaris van Rijn wilde daar 600 miljoen op bezuinigen. Gaat u als zorgverzekeraar dat ook doen? Ja, ook als wij, uh, als wij die... Uh, ik geloof dat het bedragen inmiddels ietsje anders liggen... Maar in die van grote ja ook als want dat moet niemand uh, onderschatten en niemand vergeten als we echt vinden dat die langdurige zorg die in Nederland veel omvangrijker is dan in alle andere Europese landen 28 miljard voor de langdurige zorg en een deel daarvan is onvermijdelijk dat moeten we gewoon uitgeven aan gehandicapte zorg aan geestelijke gezondheidszorg en aan de ouderen maar zorg. hoe doet u dat u heeft een zorgplicht hè dus ja nou dat hangt in de eerste plaats af hè, als een deel van die zorg die nu in die AWBZ zit die langdurige zorg gaat met name de ouderenzorg... zorg gaat naar de zorgverzekeringswet dan wordt er een aanspraak geformuleerd, een recht in het baaspakket. Uh, en daar heb je dan ook recht op. Dus je moet gewoon betalen? Ja, maar die aanspraak wordt natuurlijk ook zo geformuleerd... Dat is, daar is de staatssecretaris nu mee bezig... Hè? Dat, uh, dat, er, dat er minder onder valt? Ja, dat zou bij de gemeente ook gebeuren, gebeuren zorgverzekeraars ook... dat er ook eerst wel gekeken wordt wat mensen zelf kunnen... voordat je in die termen van die aanspraak valt. Hm. Uh, en dat is een beweging die is ook onvermijdelijk, bovendien ook... Voor heel veel mensen gewenst. En was daar veel... ook nog een persoonsgebonden budget in? Nou, in de zorgverzekeringswet is dat ingewikkeld uh, omdat, uh, ja, we kennen Van nu. Van willen het erin houden. He? In de, no, in de, nee, de, de Kamer dringt er erg op aan dat in ieder geval voor een aantal bijzondere groepen, en daar zijn we ook naar aan het kijken, waar je eigenlijk ook niet zo goed met professionele hulp toe kan. Uh, voor intensieve kindzorg die 7 keer 24 uur zorg nodig hebben, daar kun je ook niet zo goed met professionals toe. Uh, dat mm -hmm. gebeurt nu al wel in de zorgverzekeringswet... voor bepaalde situaties. Uh, med medische verpleging thuis... Mm -hmm. Uh, maar, maar, blijft, maar algemeen, blijft al, ja? nee, algemeen zoals we nu... Een PG, nu in de AWBZ ja? kun je kiezen voor zorg en natura of een PGB. Ja. Nou, die, diezelfde even, even, uh, gelijke mogelijkheid in de zorgverzekeringwet... past daar niet zo goed. Want dan heb je dus ook een heel ingewikkeld indicatieorgaan nodig. Dat betekent dat het persoonsgebonden budget gaat verdwijnen? Nou, in de huidige vorm zal hij niet uh, op dezelfde manier terugkeren als in de zorgzeker. Daar past het ook niet. En we kennen ook allemaal de problemen met de PGB. Uh, je moet er een indicatie voor geven. Dan moet je inschatten hoeveel mensen... Uh, uh, kwijt zijn aan die zorg. En in de zorgverzekeringswet koopt de zorgverzekeraar de zorg in... en dan heb je er ook recht op. Dus het heeft ook voordelen. In zekere zin is de zorgverzekeringswet... natuurlijk al heel erg persoonsvolgend. Mm. Hè? Want als je er recht nou ja, op hebt, dan krijg je het zegt, gewoon. Je, je moet dit behouden, want het gaat ook om de keuzevrijheid van de patiënt. En die maakt de zorgen over dat uw zorgverzekeraar zegt... ja, dat kan niet. Nou ja, dat is niet zo'n keuze van de zorgverzekeraars. dat is een keuze van de wetgever geweest. De wetgever heeft natuurlijk de gezet, sorry, in elkaar anders in elkaar gezet dan de AWBZ. En wat we nou niet zouden moeten willen met elkaar... is om de problemen die we ook bij de PGB's hebben gezien... in de AWBZ, die willen we oplossen met een hervorming. Ja, dan moet je niet een systeem overhevelen... naar een al bestaande wet met dezelfde problemen. Ik ben benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt. Ik gaan dank u voor gaan dit gaan gesprek. Zien. André Ralfoet. Graag gedaan. En zo direct gaan we debatteren over medische bodyscans. Avro. Zondag openen zich weer de deuren van de pesttribune. Jan Rietman overziet zijn carrière en blikt vooruit op zijn nieuwe radioprogramma. Je denkt echt om bepaalde mensen van I rule the world. En dat is absoluut niet waar, want je maakt gewoon alleen maar muziek. Oud-voetballer Timmer blikt terug op het afgelopen seizoen en zijn eigen carrière. Ik heb eigenlijk alles al meegemaakt. En op een gegeven moet je ook zeggen, nou het is genoeg. En?